Ik ben er gisteravond zelf niet bij geweest. Ik zat in de trein vanuit Assen richting Zandvoort. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat was jouw eerste indruk? Was het een positief debat of een scherp debat? Het, het, het, was, het was een scherp en levendig debat. Dat is denk ik het beste om het zo even kort te omschrijven. Er gebeurde veel. Er werd veel gezegd. Het was ook wat ik net zei. De partijen zochten echt een confrontatie op. En konden zich ook goed onderscheiden of...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 ...de CDA ook te weinig heeft gedaan... ...om die bouwprojecten uh, goed, te, uh, goed... ...goed die plannen te maken. Uh, wat nog verder opviel... Uh, ...GroenLinks had eigenlijk... ...een uh, hele klassieke vraag... ...aan de PVV. Uh, zij, vonden het namelijk, zij stelden namelijk... ...dat het ongrondwettelijk uh, is... ...om statushouders uit te sluiten... ...van de woningmarkt... ...en met de nadruk op dat het... ...islamitische statushouders zijn. Nou...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 die mensen te ondersteunen. Nou ja, wat je eerst al... de eerste helft van de 15 minuten zag... is dat heel veel partijen de stelling veel te ingewikkeld vonden. Zo stond hij ook wel een beetje opgeschreven, hoor. Dus ik begreep dat ook wel. En er werd eigenlijk een beetje van gemaakt... dat mensen niet zouden willen werken... en dat er genoeg vacatures zijn. En dat mensen gewoon een baan kunnen krijgen.